Mark Visser met het NOS-journaal. In Algerije zijn zeker honderd doden gevallen... toen een militair vliegtuig in de buurt van Algiers neerstortte. Het toestel, een Russische Ilyushin 76... kwam neer bij de militaire basis Boufarik... op het gelijknamige vliegveld dat op 30 kilometer van de hoofdstad Algiers ligt. Over het precieze aantal inzittenden bestaat onduidelijkheid. en Ook over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Nederlandse PvdA-politici Lilianne Ploemen en Katy Piri, die op werkbezoek zijn in Marokko, gaan voortijdig terug naar huis. Ze mogen niet naar het RIF-gebied. Ze wilden daar de RIF-protestbeweging steunen, maar dat mag niet van de lokale autoriteiten. Ploemen en Piri zeggen tegen de NOS dat ze gisteravond te horen kregen dat het bezoek werd verboden, terwijl het twee maanden geleden al was aangekondigd. Als de VS raketten afvuurt op doelen in Syrië... worden ze neergehaald en worden de lanceerinstallaties onder vuur genomen. Dat heeft de Russische ambassadeur in Libanon verklaard. Hij suggereert daarmee dat in Rusland ook vliegdekschepen kan aanvallen. De Amerikaanse president Trump zei eerder over de mogelijke aanval met gifgas in Douma... dat het Syrische regime kan rekenen op een krachtige reactie.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 Onder leiding van Frezer pakte Vitesse in de laatste vier wedstrijden maar één punt. Zaterdag moet Vitesse tegen Sparta. Vanaf vorig seizoen is Frezer daar de nieuwe trainer. Ook dat lag gevoelig in Arnhem. Het weer wisselen bewolkt, af en toe regen. Vanmiddag ook af en toe zon. Vooral in het midden en oosten vallen er buien. En zo'n 15 tot 18 graden wordt het. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad op de A10 de ring Amsterdam tussen Amsterdam over Amsterdam knopen de Nieuwe meer 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Na een ongeluk zijn er drie rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht West 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeers. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 met nu ZFM luncht. Hier achter even losmaken. Over mijn hoofd passen we met mijn microfoon en mijn armen. Ja, voorzichtig. Passen we met mijn armen, voorzichtig. Au, au, au, au, au, au. Oké, dankjewel. Ik zeg, passen we met mijn microfoon. kom ik een microfoon. Dames en heren, we de hartje en Roy Bogwandien. Dankjewel Amsterdam. Ga nog even zitten, ga nog even zitten. Even, even, even, zitten. Even, even, even, even, even. Niet zo enthousiast. Maakt u zich geen zorgen, dames en heren. Anton has left the building. Maar toch wordt mij heel vaak de vraag gesteld na deze show. Zeg Jurgen. Terwijl ik Jurgen heet. Zeg Jurgen, waarom maak je zo'n programma? Om heel eerlijk te zijn, om de hypotheek te betalen. <lacht> maar toen ik research deed voor dit programma, kwam ik erachter dat 1 op de 4 Nederlanders, 1 op de 4 van onze landgenoten, cliënt is of potentieel cliënt van de geestelijke gezondheidszorg. 1 op de 4, wist u dat? Dat is heel veel, 1 op de 4. Echt waar, maar zoveel is het wel. Ik heb vandaag op de eerste rij... <lacht> 16 man zitten... Vier patiënten. Ga even staan om het te bewijzen. Kom op, alle vier. Je doet het niet, hè. Je doet het niet, hè. Want je moet je handicapje verbergen. In een land dat zo tolerant pretendeert te zijn als ons geliefd Nederland... zijn het deze mensen die we als eerst buiten de maatschappij stoten. Deze mensen voor wie we geen tijd hebben. Deze mensen hebben zoiets dus iets van, nou, één keer gek, nou doe de sleutel maar. Of zet de deur maar op slot dan gooi de sleutel weg. Dan zijn we er vanaf. Zo denken wij erover. We hebben geen tijd ervoor. Terwijl deze mensen met een beetje liefde, een beetje begrip en, en de juiste medicatie... daarvan kunnen de meeste van deze mensen gewoon normaal functioneren. Echt waar. Maar we hebben geen tijd ervoor. Want onze kostbare tijd gaat natuurlijk aan de, naar een paar klootzakken die hier in Osdorp politiebureaus aanvallen en in brand steken of hier in Amsterdam-West. Onze aandacht gaat uit naar een paar klootzakken die elke dag weer met bolletjes in hun maag Nederland binnenkomen. Onze aandacht gaat uit naar een paar idioten die gewapende overvallen plegen in Rotterdam. Ik heb zoiets, als je niet kan aanpassen, pleur toch lekker op terug naar die zandbak, die jungle of die, die zoutwaterbak waar je vandaan gekomen bent. Want hier kan ik jullie gebruiken. Onze aandacht gaat uit naar een geflipte politicus met geblondeerd haar. Die met zijn handicamse zijn mapje heeft gefilmd. En de hele wereld in verroering brengt. Pleur even op jou, nodig hier. Ga lekker terug naar Vendrij, man. Maar voor deze mensen die werkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Voor hun hebben we geen tijd. En voor hun wil ik een landsbreker met 13866, dames en heren. Laten we vanaf vandaag onze aandacht liever aan hun geven dan aan al die andere klootzakken die ons alleen maar verzuiling en polarisatie brengen. Oké? Okay. Dankjewel. Artiest in het licht. I love the way you love to live. You love life.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 Sisters. Met een heerlijk nummer. Dat heet Happiness. Het lijkt wel internationale vrouwendag vandaag bij jou Ruud. Ja. Maar dat is niet hoor. Nee hè. Nee. Maar ja. De, een van de dames. June Porter. om precies, Pointer om precies te zijn. Die uh, overleed. Uh, 12 jaar geleden op deze dag. Op uh, 11 april 2006. Uh, Blies zij haar laatste adem uit. En uh, ja, zij werd geboren uh, op 30 november uh, 1953. Dus heel oud is ze niet geworden. Uh, Santa Monica overleed zij. En zij werd geboren in Oakland in Californië. En zij vormde natuurlijk samen met haar zussen... Uh, de Pointer Sisters die grote hits hadden met nummers als onder andere Fire. En dit natuurlijk, dit Happiness. Hé, hey, wat hoor ik daar? Nou, dat is een klaversymbool. Vandaar. <lacht> jongen, jongen, jongen. Nou, je mag. Cultuur. En we beginnen in het Tijders Museum in Haarlem. Mannen met bokkenpoten en vrouwen met een leeuwenlijf. De Europese kunst zit vol met mythische wezens die half mens en half dier zijn. Geïnspireerd door de verhalen uit de klassieke oudheid... bevolkte kunstenaars hun werk met faunen, nimfen, saters en sphinxen... Deze verhalen werden in de oudheid gebruikt om de wereld te verklaren. Vanaf de 16e eeuw grepen kunstenaars hierop terug en werden de mythische figuren gebruikt om de donkere natuurkrachten in de mens tot uiting te brengen. Deze tentoonstelling presenteert een selectie van prenten en tekeningen uit de verzamelingen van het Tijdens Museum waarin mythische dieren de hoofdrol spelen. Laat u meevoeren door verleidelijke nimfen en woeste saters. En deze tentoonstelling uh, loopt tot, uh, is dagelijks tot en met 10 juni. Dan gaan we voor de kinderen naar het Kabouter Elfenbos. Kindertheater De Toverknol aan de Spiegelstraat 8 in Haarlem. Een nieuwe voorstelling van Kindertheater De Toverknol. Het Kabouter en Elfenbos. Het meisje Luna wil dolgraag een elfje worden. Op een dag vindt Luna een boek waarin staat hoe je elfenvleugels kan krijgen. In het boek staat dat ze op zoek moet gaan naar de magische kabouter in Kabouteren en het Elfenbos. Lukt het Luna de magische kabouter te vinden en komt haar wens uit? Nou, dat kunnen ze zien uh, elke woensdag tot en met 13 mei uh, om half elf ochtends en een voorstelling en om twee uur een voorstelling. En elke zaterdag en zondag is er voor, begint de voorstelling om half elf en uh, een latere voorstelling om kwart over twaalf. Heel iets anders in de doopsgezinde kerk aan de Frankenstraat 24 in Haarlem. Camerata Tina. En waar gaat het over? Ik ga het voorlezen. In 1618 overleed Gerbrand Adria Adriaanszoon Bredero op 33-jarige leeftijd... na een kort maar uiterst productief leven. Zijn boertig, amoureus en aandachtig groot liedboek uit 1622... wordt gezien als een van de belangrijkste bundels van de Gouden Eeuw. En tijdens dit concert komt de Gouden Eeuw tot leven. Feesten, vechtpartijen en freages. Het hele leven komt aan bod in dit lichttheatraal aangekleed concert... van Camerata Trajectina. De liederen worden afgewisseld met instrumentale improvisaties... en variaties op de grondbassen. En melodieën die Bredero heeft gebruikt. Dan nog een concert. Het beste van Zivolta. Zaterdag 14 april... Uh, om kwart over acht in de Grote Kerk in Beverwijk. Het repertoire is dit keer samengesteld door alle koorleden. Ze hebben allemaal kunnen stemmen op een groot aantal nummers en zo is de top 25 samengesteld. Leuke nummers, plotte nummers, mooie nummers, rocknummers, van alle soorten wat. Daarbij nog wat choreografie, kortom, dat wordt een prima avond. De kaarten kosten slechts 7,50 en voor kinderen slechts 5 euro, inclusief een in consumptie. En de zaal opent om kwart over acht. Kaarten kunnen vooraf besteld worden door de mail te sturen... Uh, met het aantal gewenste kaarten aan secretaris met een k... Uh, at .nl. Deze kaarten kunnen op de avond zelf aan de kassa worden afgehaald... en afgerekend worden, maar de kaarten zijn ook aan de kassa te koop. Maar let op, op is op. Dat is zo. Wow. Als ze, als ze op zijn, dan zijn ze op. Dan, zijn ze op. Dan, dan kan het gewoon niet meer, dan zit nee, het vol. En zit het, het, is, het is echt een heel mooi iets... daar, daar in die, die grote kerk. Ik ben er laatst zelf geweest... en het is, het is daar prachtig om daar eens te zijn. Een avond. Volgens mij kom je weer. Nou ja, dat zou best eens kunnen, hoor. Dat zou best eens kunnen. Ja, ik, ik moet op de fiets stappen en overal heen. Hè? Dat ja, weet je. Ja, ja, dat is verplicht. Ja. Dit nummer heet Cherokee. And the scene Christopher ran by his greed, swept across our things and trees, brought me nothing but the gun, and he sang by bye bye, he sang by Where this face as grim as stone once at nothing but a hopes. Bought his eyes and swung his rope And he sang by, bye, bye, He sang by. Shaking hands for years through our up lines, lines, through our lies. We would never see it best. past, forced us all to travel west. Heet het, Dus is eh, nagelnieuw En het is van Seen Christopher, jawel Een apart liedje apart nummer, wat En het is nieuw Dat zei ik dus ook al Ja, zo af en toe draaien we ook nog eens nieuwe dingen in dit programma hoor. Jazeker Echt wel, als ze leuk zijn Het is ook een vernieuwend programma dit Is dat zo? Ja, dat denk ik maar oh. Nou ja, ik ben blij dat jij het als vernieuwend Ervaart, <laughs> man. Goed Scene Christopher, of Sean Christopher, hoe je het ook zeggen moet. Cherokee. En uh, cultuur weer, ja. ja. Het is niet anders. We moeten gewoon weer naar de cultuur. We blijven nog even in de concerten. Een Indiaanse concert. Van ontroerende schoonheid van de klassieke muziek uit Noord-India. Vijf muzikanten vertolken deze middag hun liefde voor de Indiaanse muziek. Zij laten de melodische rijkdom van diverse rega's raga's, wervelen rond de grondtoon... en spiegelen deze aan de pulserende, cyclische ritmes van de tabla. Ad Groot is naast beeldend kunstenaar in Bergen... ook gepassioneerd meest op de letterlijk fijnbesnaarde Noord-Indiaanse sitar. Kees van Boksop blaast de Bansuri-leven in. In zijn handen wordt deze, in opzet zo eenvoudige bamboefluit... een melodisch toverstok die wonderen kan verrichten... Joel Veena laat de Indiën Slidegeadars zingen. Als in India gewortelde Amerikaan bezoekt Joel graag op doorreis zijn Hollandse muziekvrienden om samen te genieten van de muziek die hen met hart en ziel verenigt. De begeleiding op deze voor de grondtoon onmisbare tampura verzorgt Josette Pangols en de ritmische hartslag op Tabla is in handen van Wim Bosman. Dat is 15 april zondag uh, aan de vergierde weg 456 in Haarlem. Dan nog naar het patronaat. De finale van de singer-songwriters. Aanstormend talent van diverse middelbare scholen uit de omgeving... presenteert zich tijdens deze hit song, singer-songwriter-avond. De leerlingen hebben tijdens de voorronde een masterclass gekregen... van een professionele vakjury. De beste singer-songwriters presenteren zich in het patronaat... en maken kans op hun optreden op Bevrijdingspop 2018... en staan op Koningsdag op het grote podium tijdens Key Day in Haarlem. De avond wordt gepresenteerd en muzikaal omlijst... door singer-songwriter duo All The King's Daughters. Woensdag de 1e in het paternaat om half acht. Dan snel door nog naar de pletterij... aan de Lange Herenvest 122 in Haarlem. Uh, jazz van het Floris-Kapijne Trio. Het Floris-Kapijne Trio werd opgezet door de pianist in 2015. Bestaande uit afzonderlijke Prinses Christine concourswinnaars heeft het trio de afgelopen jaren in het binnen- en buitenland... het publiek verheugd met moderne vertolkingen van klassieke jazzstandards. Het trio heeft het afgelopen jaar een stap gemaakt... in het zoeken naar een authentiek geluid... door het vermengen van de bekende klanken... geïnspireerd door het mccoy Tyner trio uit het begin van de jaren 60. Uh, Scenen gelezen, ritmes en abstracte muzikale concepten van het moderne klassieke muziek. Op 2 juni... Is het resultaat hiervan te verschenen op het debuutalbum op de Challenge Record International. De pletterij, eh, zondag 15 april om half vijf s middags. Artiest in het licht. freeze frame. Ja, daar draaiden wij natuurlijk om. Deze man, ja, het is vandaag, het is een jaar geleden dat hij op deze datum 11 april 2017 overleed. En dat gebeurde in, uh, uh, waar gebeurde dat weer? Ja, waar gebeurde dat nou? Dat gebeurde in Groton, Massachusetts. Ja, en hij werd geboren op 20 februari 1946 in New York. En hij is natuurlijk bekend geworden als uh, de oprichter van de band die u net hoorde... de J. Giles Band, die een uh, prachtige carrière hebben gehad. J. Giles Band later succes met een uh, rockgroep... was zijn eerste kennismaking met de muziek, de jazz. Zijn vader had een grote collectie jazzplaten... en als kind ging hij naar een concert van Louis Armstrong. Hij speelde trompet en drums... En ging hierop muziek van Miles Davis spelen. Tijdens zijn studiegade in Massachusetts was hij lid van een marching band. En kwam hij in aanraking met de folk scene van Boston. Hij ging naar de technische school in Worcester. En richtte met Magic Dick en Danny Klein een folk bluesgroep op. Die later de Jay Giles band werd. En het liedje wat u hoorde... Nou, dat was dus freeze frame. Ja, zo duidelijk. is dat. Duidelijk, hè? Ja, duidelijk verhaal. Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Leuk om te weten. Ja, vind ik ook. Hoe oh, wordt gevolg? Above and Beyond heet dit gezelschap. On my way to heaven En lopen Rain on me My arms are cold I want to get home But there's water on the road And if I do You will not shake a singing satellite in an orbit that is strange I want to laugh I want to smile get your arms inside my head stop me thinking for a while I'm just a fool hung on a sting since you put we Ladies and gentlemen, Jono on the road. Nou, prachtige live-opname van dit Above and Beyond. En uh, stil jij. Yeah. <laughs> en uh, het klinkt uh, toch wel erg mooi. En ze staan bekend als een trance muziekgroep. Nou weet ik tegenwoordig met al die termen weet ik nog niet meer wat nou dit is en wat nou wat is trance. Dat dacht ik dat dat een of toch wel heavy house achtige gebeuren was. Nou, dat hoorde ik hier duidelijk niet in. Ik vond dit wel mooi eigenlijk. Above and Beyond. Zo heet het bandje. Ze is ontstaan in 2000. Uh, in het jaar 2000. Ja, in 2000. Dus gewoon, ja. Nou, zo is dat. En het uh, gezelschap bestaat uit... Uh, uh, bestaat uit de leden... Jonathan Jono Grant... Uh, Tony McGuinness... en uh, even kijken... Pavo Shiamaki. Nou, wat een naam zeg. En daarnaast beheert deze groep... ook nog eens een keer een platenlabel... onder, onder de naam Ayuna Beats. Nou... Ik vond dit in ieder geval een mooi nummer. Het is nageltjes nieuw. En uh, ik hoop dat u er ook een beetje van genoten heeft. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Door mij. Hey. Uh, door jou, hè? Hey. Ja. ja. ja. Door zin. Ron, Ron Gijzen. <laughs> ja. Die Dus... Dinsdagmiddag is een zeer agressieve rijdende automobilist op de Tolweg in Zandvoort door buurtbewoners tot stoppen gedwongen. Toen de politie ter plaatse kwam, blies de verdachte een F-indicatie. Bij ademanalyse op het bureau bleek dat de verdachte 890 UGL, UGL blies en hierop is het rijbewijs ingevorderd. Daarnaast kreeg hij een rijverbod opgelegd voor de duur van 11 uur. Enkele uren later echter kreeg de politie de melding dat de verdachte weer in zijn auto was gestapt en was weggereden. Surveillerende agenten troffen de verdachte op de Leidse vaart in Haarlem aan. Om te voorkomen dat het tot een achtervolging zou komen... is de verdachte klemgereden en zo tot stoppen gedwongen. De verdachte kreeg voor de tweede maal het rijden onder invloed opgelegd. Daarnaast het rijden met een ingevorderd rijbewijs... en het rijden tijdens een rijverbod. Ook vond hij het nodig om in de ophoudkamer te urineren... waardoor deze onbruikbaar is gemaakt. Ook hiervoor is het proces verbaal opgemaakt. De brandweer rukte vanochtend vroeg uit voor een brand bij een restaurant in de binnenstad van Haarlem. Het ging uh, om een restaurant aan de Berkenrode Steeg, op de hoek met het Spaarne. Twee bewoners zijn door het ambulancepersoneel opgevangen omdat zij rook hadden ingeademd. Ook moesten de bewoners van een naastgelegen pand hun woning uit en de bluswerkzaamheden afwachten. De brandweermannen hebben de deur van het pand opengebroken waarna er veel rook naar buiten kwam. Het vuur, dat volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio... in de keuken was ontstaan en zich daarna via de afzuiger had verspreid... werd daarna geblust. Door de bluswerkzaamheden was het spaarne afgesloten voor het verkeer. Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland... legt op 1 januari 2019 zijn functie neer. Hij zegt meer tijd te willen nemen voor zijn privéleven. In een brief aan provinciale staten en aan minister Kasia Ollongren van Binnenlandse Zaken maakt hij zijn afscheid bekend. Door deze beslissing nu aan te kondigen... kan tijdig en zorgvuldig in zijn opvolging worden voorzien. Ook is zijn opvolger dan voldoende ingewerkt... als na de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019... de Nieuwe Staten en het Nieuwe College van Gedeputeerde Staten aantreden. Een man is gisteravond uh, na een verkeersruzie... op de snelweg A9 aangereden in het centrum van Haarlem. Hij wist vervolgens zijn belagers te lokken naar het politiebureau. De man reed op de snelweg. toen hij door een nog onbekende reden aan de stok kreeg met twee inzittenden van een andere auto. Na de ruzie achtervolgden de, de, de, de twee de man. waarna de politie werd gealarmeerd. De twee inzittenden achtervolgden de man via de a 9 en 205 prins Bernhardlaan en de Amsterdamse vaart. Op de gedempte Ooster Singelgracht kwam het tot een botsing met de twee auto's. Vermoedelijk reed de achtervolgende auto in op de auto van de man. Op advies van de meldkamer van de politie... heeft de man vervolgens zijn weg vervolgd... Naar, uh, naar het nabijgelegen politiebureau van Haarlem. Hier stond de politie klaar om, de, om het tweetal in te rekenen. De politie onderzoekt of zij kunnen nog kunnen worden vervolgd... voor poging tot doodslag. En dat is hem. Dan uh, een laatste bericht. Een man is tijdens werkzaamheden op een bedrijfspand... aan de Robijnlaan in Hoofddorp door het dak gevallen... Een traumahelikopter werd ingezet bij de hulpverlening aan het slachtoffer. De man kwam ongeveer acht meter lager in de werkplaats terecht. De traumahelikopter met het mobiel medisch team landde achter het bedrijf op een grasveld. Het slachtoffer, het slachtoffer is gestabiliseerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens iemand die bij het bedrijf aan het werk was, was de man bezig met een inspectie op het dak. En tot zover het nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. En dan hebben we ook nog wat goed nieuws. Op deze woensdag schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot enkele buien. De wind waait matig uit het oosten en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 14 en 16 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen schijnt ook geregeld de zon. Maar er zijn ook wolkenvelden en later is er weer een buienkans. De wind waait matig uit het noordoosten en de temperatuur stijgt naar 17, 18 graden. Ook vrijdag is er nog kans op uh, enkele buien, maar komend weekend blijft het droog. Verder schijnt geregeld de zon en staat er over het algemeen niet veel wind. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 16 en 18 graden... En dat is duidelijk hoger dan de 13-14 graden die normaal is voor half april. Nou, het weekend blijft het droog en schijnt de zon flink. De temperatuur kon nog wat verder oplopen naar een graad of 20.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 Noods waren dat. En uh, dat noemen dat heet. Uh, rich girl, heb jij een rijk meisje of zo? Nou, nee, uh, ja, de, ik ben heel rijk met mijn uh, meisje. Laat oh. ik het zomaar zeggen. Op oh, zo, eh? die manier. Ja, ja. ja. Maar, oké. Okay. Nee, is... <laughs> ik ben niet om het geld getrouwd. Oh, je bent niet? Oh. Nee, nee, nee. Ik wel hoor. Ja? Nou. Oeh. Ja, ik wel. Ik ben op het geld getrouwd. Nou, daar gaan we het straks even over hebben. Ja, maar het uh, bleek <laughs> tegen te vallen. Oh, dat, dat wil je wel. <laughs> dat <Saad> is niks. <laughs> Jij bent rijk leven, toch? Ik tuurlijk, ik ben zo. zo rijk als het maar zijn kan. Pfft. Nou, <laughs> geweldig. Uh, wat wou ik zeggen? Uh, oh ja, dat waren hollenhootjes. Ja, Waarom denk ik dat nummer? Heb je uh, eens met rijke meisjes? Nou ja, dat, dat, misschien dat, zou ik het misschien nog een keer willen rijk, dat mijn meisje rijk uh, werd. Ja. Maar uh, nee, dit is gewoon een lekker nummer. En dat doet weer een beetje, een beetje aan vroeg denken. Ja. Toch? Ja. Heb jij dat niet? Toen er nog rijke meisjes waren. Uh, ja, misschien ook wel. <laughs> Laten we dit onderwerp maar even zitten. Laten we het zo zeggen. Toen we, toen we misschien nog hoop hadden op een rijk. meisje. Oh rijke ja, dat, dat is het. Dat ja, is het. Dat, dat zal het zijn. Ja. Dat we nog hoop hadden op een rijk meisje. Nou, dat is gewoon al gewoon tegengevallen. Maar goed, maakt niet uit. Uh, ze zijn lief en dat is veel belangrijker. Ja. Toch? Daar ja, heb je ja, gelijk ja. in. Ja, zo Want anders krijg je slag. Ja, krijg je slag. Kom je ja, straks maar, thuis, krijgen ze met zijn tegen klaar. Nou, ja, okay. En nu gaan we echt snel door. <laughs> Hier ga je niet op in. Wat gaan we wel doen? We gaan naar het Theater De Luifel in Heemstede. Op 13 april om kwart over acht. Want daar speelt Alex Ploeg het, uh, met de voorstelling debuut. In 2016 stond Alex in het voorprogramma van Ronald Goedemond. En won hij de publieksprijs van Kameretten. Veel van zijn verhalen zijn hilarisch. Sommige herken je direct. Andere verhalen getuigen juist van een prettig gestoord brein. Naast de goede comedian is Alex ook een uitstekend gitarist. Alex schrijft verder voor programma's zoals uh, Clickbait, Spijkers met koppen en eerder Coyones. En uh, die avond speelt Alex zijn eerste avondvullende voorstelling. In Theater De Luifel uh, op 13 april om kwart over acht. Dan nog uh, in het Haarlemmer Houttheater Ton Hoenderdos. Uh, om kwart over acht in de grote zaal... in een pakkende muzikale solovoorstelling... beleef je de hunkerende ontdekkingsreis naar die geheimzinnige ster Twinkle. Onderweg ontmoet je fascinerende figuren als neef Bart... met zijn niet te blussen amureuze inspiraties. Een oude baas met kostelijke verhalen en verzamelingen... en een charmante dame op leeftijd... die zo lijkt weglopen uit Memories... Onderwijl vliegende de goedbedoelde adviezen van Ali Beyë om de oren... en blijft oom Boer steeds zichzelf. Wat cryptisch allemaal. Wat hen en ons allen bindt, is de hangen aan warme liefde. Houd de hoop hierop levend en ja, blijf erin geloven. Nou, de Haarlemhouttheater van onder Barneveldlaan 17 in Haarlem... datum de 12e april dan nog even naar het Krukisch Museum, zaterdag 14 april om kwart over acht. Joris van den Berg en Martijn Willers werkten voor het eerst samen in 2006... tijdens de voorbereiding voor het eerste Nationaal Cello-concours 2006. Nadat het concours met een eerste prijs voor Joris werd afgesloten... besloten de jonge muzici samen te blijven werken. Het duo werd voor het seizoen 2013 en 2014 geselecteerd... voor de finale van Dutch Classical Talent and Tour and Award met als onderdeel een tournee van elf concerten... langs de grootste podia van Nederland. In de finale in 2014 won het Dio de Dutch Classical Talent Award. In oktober 2013 werd de eerste cd met het thema Dialogo uitgebracht... met celosonates van Prokofjev en Britten... en graven van Luto zal ik vast niet goed uitspreken. Deze cd werd in de pers zeer lovend ontvangen... In 2014 maakte het duo een zeer succes, succesvolle tournee door China zelf... met elf concerten in belangrijke concertzalen in Beijing en Shanghai. Joris van den Berg en Martijn Willers vieren hun tienjarig bestaan... met zelfsonaten van Beethoven nummer 2, 3, 4 en 5. Dan als laatste trio Trabant speelt op vrijdag 13 april om 8 uur... in het Mossenzaadje in Standpoort Noord. De muziek uit het gebied van Oost-Europa waar de Trabant rondreed en nog steeds te zien is. Voor het gemak noemt Trio Trabant deze landstreek zuidwest Zigeunië. Daar in de toonladders, maatsoorten en instrumenten van het voormalig Oostblok liggen de wortels van Trio Trabant. Zigeunermuziek uit Hongarije, Transylvanië en Roemenië komen in één optreden samen. En weer goed getimed. Nog even knallen, Ruud. Ja, even knallen, he, ja. Mocht u inmiddels een beetje ingedut zijn, dan bent u nu wakker. Ja, dat is een ding wat het zeker is. Zo, mat despienen. Lekker, hoor. Nou, dan mag af en toe gewoon ook wel eens even een beetje stof uit je oren, weet je wel. Ik bedoel, als je al die zachte muziekjes dan komt er allemaal stof in je oren. Dat nee. moet er gewoon ook weer even uit, af en toe natuurlijk. Dat, eh, anders, anders is het niet goed voor je oren. Dus dan moet het stof er een beetje uit. En dan, nou ja, dan doen we maar zo'n plaat en dan, eh, dan komt dat allemaal goed. En dan ben je weer een beetje actief. En dan ben je gelijk weer een beetje wakker ook. Lekker naar buiten zo. Wreck Het is dan weer een heel contrast met Mother's Finest, hè? Zoiets. Oh, sorry. Zeg, Ron, <laughs> uh, kom op even. jij ja, gek geworden? Een beetje de snurken van de radio. Nee, dat kan je niet, kan hoor. Niet. Nee, niet doen. Nee, dat kan niet. Goed, maar het was wel een heel mooi liedje, dames en heren, van Kate en Anna McGargle. Die kent u nog wel misschien van dat heetje wat ze ooit hadden met Complente Poor Sint-Katharine. Ja. Nee. K ken je dat niet? Nee, dat ken ik niet. Echt? Het je... zegt me niks. Als je het hoort. Dan ja, klopt. Het... Nou, ik zal het morgen voor je draaien. Ja. Moet je wel luisteren morgen natuurlijk. Uh, nou, dat zou best eens kunnen, ja. Ja, ja. Is het al tijd? Ja, nou ja. Ik, ik, ik heb te kort tijd om nog een hele plaat te draaien. Dus ik denk, ik gooi even de... De, de tune erin, de, ja, de tune. ik kan even napraten nog. Ja, ik wil nog even napraten en zo. Ja. ik Kijk, ik heb wel een plaat gaan draaien, ik moet hem halverwege afbreken. Nee, Dat is zo zonde, Want jij draait hele lekkere muziek, moet ik zeggen hoor. Ah ja. Ah, Volgens volg mij ben jij wel een kenner. Ik weet er niks van. Nee. Ik weet ja. er niks alles, van. Alles staat op Spotify en alles, ja. alles uh, wat ik uh, zei, op Google. Op Google ja, ja. kun je alles vinden, op goochel, hè. Ja. Maar ja, dan nog de juiste muzieksoorten bij elkaar zoeken, hè. Nou, ja, goochel. Ik heb heel ja. veel vinden op goochel. Dat is wel leuk, weet Je, je bent een beetje een goochelaar, jij. Ja, ik, ik zit ontzettend vaak op goochel. Ja. <tus> en zit je ook wel op uh, dat, dat smoede boek? Het ja, ja, ja, ja. Of ga je er vanavond om acht uur uh, vanaf? Nee, natuurlijk niet. Nee, hè? Niet doen, hè? Dat is een waanzin nieuw. Echt, ik hoor er zoveel over. Ach. Weet je, het is een leuke public publiciteitsstunt voor meneer Lubach, die vindt dat prachtig. Ja. En uh, die, heeft weer even, die heeft weer de krant even gehaald en de televisie, want dat was gisteravond ook weer. Ja, En dan denk ik, ik zie hoe het schijtergaard En volgende week zit je er gewoon weer op. Ja. He? Tuurlijk. Je ontkomt er niet aan, maar kijk, ja. het leuke is, als je van Facebook afgaat en je doet daarna een Whatsappje, zit je er gewoon weer op. Zo simpel is dat eigenlijk, hè? Ja. Joh. En je kan ons ook via uh, Facebook volgen natuurlijk, hè? Tuurlijk, dat doen we. Sam voor en, lunch. En dat, en dat blijft ook zo. Ja, wij gaan niet weg. Nee, wij gaan niet weg. Ik vind het zo'n onzin. Maar nou aan de andere kant, ook je, je gegevens worden niet door ZFM gedeeld natuurlijk. Eh? Want je vult niks in. Oh, nee? Nee, nee, nee. nee? Dat doen we niet aan. Nou, dan weet je niet wat ik allemaal doe. Oh, <laughs> oh. Ik ben, nog, ik ben nog erger dan die. 47 uh, die, die, uh... weet... miljoen. Uh... Ja, ik weet alles van je. Oh! Nou, in ieder geval mijn muzikale smaak. Ik weet alles. Ik heb een speciaal hekprogramma. Uh, ik... Kom maar, heb je een hek in je tuin? Ook dat? Ik heb in mijn tuin ook een hek. <laughs> ja. Volgende week uh, kom ik weer terug af het mag. Ja, we zullen even overleggen. Wil je dat doen? Ja, we zullen even overleggen met de ballotagecommissie. Ja, precies. Of jullie weer in mag volgende week. Dan neem ik wat cultuur mee. Ja, dat is goed. Nou, dan mag je wel komen. Oh, fijn. Ja. Maar ik ga eerst nog even naar de grote kerk binnenkort, hè? Ja, ik ook. Uh, dames en heren, dit was hem voor vandaag. Uh, sorry voor dit slappige OH -ha aan het eind. Maar ja, Bedankt we hadden voor uw nog, geduld. We hadden nog wat tijd over. Ja. Dus uh, we gaan nu groeten en we gaan zeggen van. Uh, nou, uh, hopelijk tot uh, morgen. Morgen ben ik weer. En ik weer. Samen, samen met Dolly. Ja, Dolly gezellig. Ja, met Dolly. Ja, ja ik, ik hoop ze terug is uit Spanje. Ja, ik heb wel foto's gezien van, van flamingo en zo. Maar... Ja, ik wil, ja, ik heb we zelfs gaan we het gehoord. Morgen. We hebben zelfs gehoord. Oh ja, ja. Dus eh, morgen zullen we wel een, een, een sidekick liedje krijgen met heel veel flamingo erin. Nou, warme tonen. Denk ik. Maar goed, dat zien we morgen wel dan wel weer. Wat mij betreft, tot volgende week. En wat mij betreft tot morgen. Tot ziens. Tot ziens. Dag.